Dag, ik ben Erik Pinksterblom. Aangenaam, zei de sprinkhaan. U hebt een leuke naam. Pink gaat naar boven en Blom gaat weer naar beneden. Pinksterblom. Ik ben... een Sprinkhaan, ik ken jullie wel. Ik ken jullie allemaal. Jullie staan in Solms Klein Insectenboek. Hier, dat is een kever. En dat is een tor. Ongelooflijk! En dat daar, die alleen aan een tafeltje zit, kent u dat ook? Ja hoor, dat is een kakkelak. Die legt zijn eitjes in afval van bladeren en planten, en hij is vooral te vinden op vochtige en donkere plaatsen. En ik? Wat weet u van mij? Nou, u bent een, een springhaan, u heeft geleden poten en een gerinkt bovenlijf, u leeft van bladgroen en u hoort tot de schadelijke insecten. Wat bedoelt u daarmee? Nee, niks, zo staat het in het boek. Oh, ja, dan is het uh, uh, goed. De andere dieren hadden meegeluisterd, en vroegen nu ook aan Erik of hij wist wie zij waren. Hij kende ze bijna allemaal, en dat vonden ze heel knap. U hoort tot een slimme diersoort. U had uw boek hier laten liggen. Mijn boek? Ja, het weten en het zijn. Echt slimme dieren kom je hier niet zoveel tegen. En echte denkers, die boeken schrijven al helemaal niet. Als je zo'n boek leest, denk je bij elke zin, daar zit wat achter. Maar ja, wat? Nou, zo moeilijk is het niet. Nee, voor een echte geleerde niet. Ik snuffel zelf ook wel eens hier en daar wat rond. Dat komt door mijn beroep. Zo ben ik al aardig wat aan de weet gekomen. Ja, niet zoveel als u natuurlijk. Beroep? Wat heeft u dan voor beroep? Misschien mag ik u mijn kaartje geven, alsjeblieft. Eduard J.H. Bij washandelaar. Uh, wat bent u nu dan? Hoe z bedoelt u? Nou, hier staat washandelaar. Wat bent u nu? Maar ik ben handelaar. Ja, waarom staat er dan washandelaar? Uh, maar ik, ik ben washandelaar. Handelaar in was. Echte bijenwas. Ik was niet alleen washandelaar, ik ben het nog steeds... De bij pruttelde zo nog een poosje door. En Erik begon zich net af te vragen wat hij terug moest zeggen, toen een tor tegen hem begon te praten. Nou, gezellig is het hier, hè? Ja, nou, zo gaat het hier elke dag. Toen ik hier voor het eerst kwam, was ik op doorreis. Ik had een stukje paardenmest uh, dat ik wilde verkopen. Het is een goed hotel, hoor. Het is niet te duur. Uh, hoe duur is het precies? Ah, iedereen betaalt met wat hij heeft. Ik betaal bijvoorbeeld drie bladluizen in de week. Maar voor u is het denk ik wat duurder, omdat u maar één nachtje blijft, hè? Uh, uh, uh, ik zou zeggen... Uh, Denkt u dat ik met dit boek kan betalen? Meneer Pinksterblom, dat is veel te veel. Twee hoogstens drie bladzijden, dat is meer dan genoeg. Erik keek eens rustig om zich heen, wie er verder allemaal aan tafel zaten. Het was een vreemd gezelschap. Er werd trouwens druk gelachen en gepraat. Vooral toen de springhaan, die een glaasje teveel op had, als een gek door de kamer begon te springen, heel hoog. Toen de andere dieren zagen hoe verbaasd Erik het beest nakijk, lieten ze allemaal een kunstje zien. Een paardenvlieg liet zien, hoe hij onder het wassen zijn hoofd tussen zijn voorpootjes nam en het hoofd zelfs een eindje voor hem neer kon zetten, waarop de andere dieren het hoofd snel verstopten en het arme dier wanhopig door het vertrek holde om het weer terug te vinden. En Erik wilde net op zijn stoel gaan klimmen om een mop te gaan vertellen, toen plotseling de slak binnenkwam.